7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een Joodse organisatie gaat rechtszaken aanspannen... tegen herdenkingscomités die op 4 mei Duitse militairen herdenken. Het is de belangenorganisatie Federatief Joods Nederland... die vorige week via de rechten voorkwam dat Duitse militairen werden dacht in Vorden. De organisatie gaat nu de programma's van alle dodenherdenkingen... in Nederland verzamelen en overleggen met herdenkingscomités. Als een herdenking niet wordt aangepast... dan spant de Joodse organisatie een rechtszaak aan.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 Nu er Duitse artsen zijn die haar begeleiden, wil ze toch in het ziekenhuis laten behandelen. Patiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving stoppen met hun behandeling omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen of niet willen betalen. Dat zegt de forensisch-psychiatrische polykliniek De Wagen in Utrecht. Er zijn in de eerste drie maanden van het jaar 16 mensen gestopt. De polykliniek is bang voor meer verkrachtingen en meer huiselijk geweld. Sinds 1 februari geldt voor nieuwe patiënten... of mensen die een behandeling willen verlengen... een eigen bijdrage van 200 euro. Prinses Mabel stopt als algemeen directeur bij The Elders. Een raad van wereldleiders en andere prominenten... die zich inzet voor het oplossen van conflicten en andere wereldproblemen. Mabel heeft haar ontslag ingediend vanwege haar man, prins Friso... die sinds zijn ongeluk in februari in coma ligt. De prinses blijft wel part-time bij The Elders in dienst als senior advisor... Het weer, buien, vannacht langzaam droger. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Verder bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen nu wel voorbij. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo... daar staat tussen Hengelo-Noord en Hengelo 4 kilometer fieden... ligt daar een lading stenen op de weg. De weg is helemaal dicht... Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voorknopend Amstel, 3 kilometer Vieden. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de Berlagebrug in Amsterdam. Die werkzaamheden gaan lang duren en veroorzaken veel oponthoud ook in de stad zelf. En op de A10 Zuid richting Den Haag staat voorknopend de Nieuwe Meer, 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Um.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 Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast kreeg twee jaar geleden de Europese literatuurprijs... voor zijn roman De Bewaker... die vervolgens aan maar liefst elf landen werd verkocht. En nu ligt zijn nieuwe boek op tafel, Postmortem. Een intens verhaal over de besieding van een schrijver de liefde van een vader en de angst van een man... om na zijn dood zijn leven te verliezen. Hier is Peter Terin. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Peter Terin, uh, je hoort het niet vaak... maar in jouw geval was de keuze voor het schrijverschap... een, een soort eureka-moment in een hotelkamer, heb ik me laten vertellen. Ja. Ja, dat klopt. Beschrijf het dus. Welk hotel? Waar zat je? God, um, het was een hotel in uh, Greenwich in, in Londen. Ik verkocht daar uh, marmerproducten aan uh, Engelse architecten. Je verkocht marmerproducten aan Engelse ja, architecten? Ja, um, en het, ik was ook zo ongelukkig als het nu klinkt. Um, <laughs> En gelukkig heb ik dan uh, ja, de nacht van 18 op 19 september 1991... Um, oh, je weet het ook nog. Ja, ja, heel, ja heel precies. Uh, de donkere kamer van Damocles gelezen. En uh, ben ik als uh, Paulus van mijn paard gedonderd. En uh, heb ik onmiddellijk ontslag ingediend om schrijver te worden. Want, wat gebeurde er dan? Ik kwam thuis. Ik kwam thuis in de literatuur. En uh, eindelijk wist ik... Uh, wat ik met mijn leven zou gaan doen. Hoe oud was je toen? Ja, ik was nog jong, ik was uh, 22. En, en je was vertegenwoordiger in Marmer of zo? Ja, ik, ik had ook al in uh, reclamebureaus gewerkt en uh, levensverzekeringen verkocht. <laughs> Allemaal van die heel leuke dingen. En, uh, maar wat las je dan in die donkere kamer van Damokles, waardoor het licht opeens aanging? Um, ik denk dat het gevoel was dat. Uh, er nog iemand was die op die manier, op mijn manier, de wereld ervaarde. Ik denk dat dat een beetje de, het, um, de openbaring was. Ik was niet alleen. En hoe dan? Hoe... hoe... Ja, de, de, de, de schizofrenie natuurlijk. Het, het boek uh, handelt over... Uh, speelt in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik moet het jullie niet vertellen, Nederlanders. Maar um, hm. uh, het gaat er vooral om dat uh, dingen die een man doet op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, kennelijk. Want uh, de hoofdpersoon uh, werkt mee in het verzet, uh, ontwikkelt foto's, uh, vermoord zelfs iemand. Maar wat blijkt, na de bevrijding kunnen die daden ook geïnterpreteerd worden als een daad van collaboratie. Hm. En die schizofrenie, die, uh, dat sprak mij enorm aan, dat, dat, dat, dat was mijn werkelijkheid. En waarom was het dit boek? Ik bedoel, of, of was je ja, niet een veellezer? Nee, ik, ik, ik, ik had niet meer gelezen sinds mijn vijftiende, denk ik. Oh? Ja, ik zat enkel maar dronken te worden op die hotelkamers. <laughs> en uh, ik dacht: van misschien kan ik eens een boek lezen. Dronken worden op hotelkamers, dat was ongeveer hoe het leven eruit zag. S'avonds wel, toe. ja. ja, ja tot, dat, dat was het zo ongeveer. En de middelbare school, was daar niet een mooie uh, docent Nederlands die jou de liefde voor het boek bij had gebracht? Nee, nee, de middelbare school was voor mij was wiskunde en, uh, en natuurkunde. Dat was wat mij uh, aansprak. Dus uh, niet de literatuur, nee. Want jij had geloof ik ook in eerste instantie voor een wiskundige studie gekozen? Ja, een ingenieursstudie. Ja. Maar die is dan ook afgebroken. Ja. Goed, via de Donkere Kamer van Damocles is daar nu de, schrijver, de Vlaamse schrijver Peter Terrin. Um, ja, gisteravond uh, de libris is hier uh, bekendgemaakt. Ja. Vorig jaar zat jij uh, in het bankje. Twee jaar geleden zat je in het bankje voor je boek uh, De Bewaker. Moet je daar dan de hele tijd ook aan terugdenken als je naar die beelden kijkt? Ja, een ja, beetje. Ja, ja? Ja, eigenlijk wel. Ik zag Ivo Victoria op mijn stoel zitten. Ja. Dat, is, um, dat is wel grappig dat ik dacht, van ja, ik zat daar toen, ja. Um, en is dat nu iets heel uh, ondenkbaars, dat dat toen zo was? Nee, nee eigenlijk niet. Uh, het was een mooie avond. Het was wat, uh, on, ja, een teleurstelling voor mij. Uh, ik heb hem niet gewonnen. Wie won hem dat jaar ook oh, alweer? Ja? Bernard de Wulf. Oh ja. Ja, met een verzameling uh, columns. De andere Vlaming. Uh, ja, er waren veel Vlamingen toen. Er was ook Tom Lanois genomineerd en, en uh, Walter van den Broek. Oh ja, dat uh, was dat jaar, met, jaar met, veel ja, met vier Vlamingen. Ja, ja. Maar goed, nee, dat is een, intussen een mooie herinnering geworden en geen teleurstelling meer. Mm. En nu uh, werd het AFTH van der Heijden met, uh, met Tonio. Mm. Heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen. Ik, uh, ik heb een heleboel boeken naar aanleiding van Postmortem niet kunnen lezen of niet willen lezen. Omdat het allemaal, dacht ik, of veronderstelde ik, een beetje in de buurt kwam van... Wat ik aan het doen was. Dus ik heb het boek niet gelezen. Namelijk? Wat was je aan het doen? Nou goed, ik was mijn boek aan het schrijven. En ja, bepaalde aspecten van, een, van bijvoorbeeld ook Michel Wellebec... Met zijn, met zijn laatste roman die over kunst schrijft die niet bestaat in werkelijkheid. Ik, in postmortem schrijf ik eigenlijk ook over een boek dat, dat niet bestaat. Dat is bijvoorbeeld een element, maar ook ja, meer persoonlijke dingen. Wat er met je kind kan gebeuren... Ja, dat kwam allemaal tamelijk dichtbij. Mm -hmm. En uh, heb ik besloten om, om daar om afstand te houden en uh, gewoon rustig verder te schrijven. Ja. Want ook in jouw geval gaat het om een kind, om jouw eigen kind, dat voor het leven volgt. Ja, ja, um, ja dat klopt. Ja. In dit geval liep het trouwens goed af, je kind leeft nog. Uh, mijn kind leeft nog, ja. ja. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Over je nieuwe roman, dus post-mortem. Uh, en uh, luisteraars kunnen zich trouwens melden. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl of uh, meld het via Twitter, hashtag Radiokunstof. We hadden trouwens nog ander Vlaams nieuws gisteren. Jan Leijers uh, wordt de presentator van Zomergasten. Hier niet eens zo heel erg bekend, maar bij jullie natuurlijk een fenomeen. Of overdrijf ik het nu? F ja, fenomeen uh, ja, is een beetje een vaste waarde. Hij heeft een paar uh, journalistieke programma's gedaan uh, op de VRT. Het is een beetje een, een ja, multitalent, denk ik. Ik denk dat hij ook goed schrijft. Uh, hij reist veel en... Uh, ja. Een zanger van. En een zanger, ja. En, ja. Intussen ver verleden van. Soul Sister, toch? Ja. ja, het was heel lichte popmuziek. En ben je een liefhebber van zijn werk? Hou je van hem als interviewer? Uh... Dat is maar gewoon eerlijk hoor. Hij luistert toch niet? Ja, hij luistert wel. Nee, nee. nee. <laughs> God, ik weet, het niet. ik weet het niet. Ik heb daar eigenlijk geen, geen mening over. Nee. Maar ik, ik denk dat het een interessante keuze is om, uh, om als presentator. Ja. Denk ik wel. Ik denk dat het een heel ander programma zal worden. Want je kijkt ook naar zomergasten? Uh, ik keek niet meer, moet ik bekennen. Maar ik uh, zal nu wel weer kijken. In welke periode keek je nog wel? Wanneer ben je afgehaakt? Goh, uh, wat heb ik nog gezien? Ik heb Joost Zwaagerman nog gezien. Ik weet niet meer wat, wat er allemaal nog... Wie, wie nog? Na De hem... collega-auteur als interviewer. Ja, ja, ja. Goed, Peter Terin. Uh, Vlaamschrijver en uh, succesvol. Twee keer genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. En twee jaar geleden uh, uh, werd je boek De Bewaker dus genomineerd voor de Libris. Je hebt voor dat boek uiteindelijk een belangrijke grote Europese prijs uh, ontvangen. En het is in uh, vele talen vertaald. Uh, en nu is daar de nieuwe roman Postmortem, zo heet het. Uh, en het wijkt af uh, van je vorige werk, van je andere boeken... omdat je voor het eerst een heel persoonlijke geschiedenis hebt uh, verwerkt uh, in dit boek. Daar refereerde je net al even uh -huh. aan, uh, je kind dat heel ernstig ziek werd. Uh, het boek gaat over een schrijver en een vader. En uh, laten we eens met die schrijver beginnen. Want die schrijver is een enorme angsthaas. Hij is namelijk... Uh, uh, bang voor wat er zal gebeuren, wat ze over hem zullen gaan schrijven... als hij het leven heeft gelaten. Mm -hmm. Begon het ja. verhaal daar ook, eigenlijk? Um, het verhaal begon met dat boek dat, er, dat centraal in het boek zit. Um, uh, mijn hoop, mijn, uh, uh, ik kreeg een idee om een boek te schrijven over een uh, beroemde schrijver. Een teruggetrokken schrijver die inderdaad een fobie ontwikkelt... Uh, voor zijn biografie. En hij doet dat omdat hij heel goed weet, uh, u, noemt, u noemt hem een angsthaas, maar uh, dat vind ik licht overdreven. Uh, dat hij heel goed weet dat biografieën. Uh, ja, een, biograf, een biograaf zal nooit dichtbij zijn persoon kunnen komen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Waarom? Ja, wel in het boek geef ik tal van voorbeelden. Uh, uh, gewoon omdat die man uh, nooit kan vatten uh, wie die schrijver is. Het is simpel. Zijn persoonlijk leven is, is volledig uh, afgesloten. En hij vermoedt, die man, die, die beroemde schrijver, hij, noemt in het boek, hij heet in het boek T, hij vermoedt dat uh, omdat niks over hem bekend is, en omdat hij zich terugtrekt en een, uiteindelijk een tamelijk banaal leven leidt, dat zo'n biograaf heel veel zal moeten verzinnen om dat boek spannend te maken. En uh, hij is niet alleen daarvoor bang. Er is wel degelijk een reden waarom dat hij daar bang voor is. Hij heeft een dochtertje van bijna vier. En hij bedenkt... Als ik morgen sterf... Stel dat ik morgen sterf... Dan zal dat meisje... Geen, herinner, zelf geen herinnering hebben aan haar vader. Mm -hmm. En is de kans groot dat zij zich zal moeten inleven... In wat een onbekende man... Uh, over zijn leven verzint. Daar is hij dus bang voor. Uh, en dat was ook het uitgangspunt van... Ik wou daar een soort van existentiële thriller over schrijven. Uh, want die man stelt dat niet alleen vast... hij probeert ook de controle te bemachtigen... Mm -hmm. over dat leven na zijn dood. Um, het is een fictieschrijver. Hij heeft de vreemde aandoening... die hij deelt met de hoofdpersoon in mijn boek, Steegman... dat hij weinig herinneringen heeft... Ja, maar dat moet je even uitleggen, want je hebt dus een schrijver T... en je hebt nog een andere schrijver, kom ik Ja, daar kom ik toe. Daar okay. kom ik toe. Uh, hij heeft weinig herinneringen, althans, hij kan ze moeilijk ophalen. Dus mm -hmm. waarschijnlijk heeft hij herinneringen zoals iedereen... maar op een of andere manier heeft ze ook nooit aangesproken in zijn, in zijn werk. Hij is altijd, heeft altijd fictie geschreven. En um, hij bedenkt, ja, ik heb misschien wel geen herinneringen... maar ik ben intussen een jaar of veertig... Veel mensen zullen misschien een herinnering aan mij hebben... op een of andere manier, over een of andere anekdote... God weet waar of wie. En in die thriller probeert hij dan die mensen weer op te zoeken... en eigenlijk dat verleden bij te sturen. Hun, mm -hmm. hun perceptie van wat er gebeurd is, bij te sturen. Goed, dat is... Over controle Tee. gesproken. Ja, dat is inderdaad een nogal uh, absurde situatie. Ja. Maar toen gebeurde wat er gebeurde met mijn dochter... En zat ik in de hangen van het, uh, van het ziekenhuis, van de, van de intensive care unit. Um, Wat gebeurde er met je dochter? Um, uh, ja, zij belandde in de intensive care unit. Ik kreeg, ja, kreeg nog altijd moeilijk over mijn uh, lippen. Maar um, zal ik gewoon verder vertellen. Ik, ik was uh, notities aan het nemen in het ziekenhuis... En, Waarom? Uh, omdat het te ingewikkeld is om daarover te praten, Of is er iets anders? Waar... Uh, nee, nee. Uh, ze heeft een, uh, een herseninfarct gekregen. Een en ze haar. was vier jaar? Ze was bijna vier jaar. Ja. En toen zat ik in, uh, in het ziekenhuis. En de onmiddellijke reflex was om te beginnen schrijven. Omdat dat mijn enige manier was om daarmee om te gaan. Om... Um, om door die periode te geraken. Om, we wisten ook niet wat er zou gebeuren. Uh, het was allemaal heel raadselachtig. Uh, geen idee wat er aan de hand was of, of hoe het zou aflopen. En... Je kwam maar van een feestje ophalen. Dat beschrijf je ook uh, in het boek. Ja, een verjaardagsfeestje. Een verjaardagsfeestje, ja. ja. En toen? En toen uh, niets. Ze, ze sliep. Ze, ze lag te slapen en dat was heel ongewoon. Want uh, ze hadden intussen de leeftijd dat ze geen middagdutjes meer deed. En zeker op een feestje was het nogal vreemd. Maar goed, ja, een kind slaapt. Ik kreeg haar niet wakker. En ik dacht van, ja, ik, ik wist niet goed wat ik moest doen. Uh, um, en veel later bleek dan wat er precies gebeurd was. Maar toen ik dus uh, die notities aan het maken was... Maar even hoor, want het gaat snel, hè. Want de... Uh... Uh, ik hoorde namelijk gisteren nog AFTH van der Heide werd geïnterviewd uh, door uh, Tonko Dob van Nieuwsuur en uh, hij zei um, alsof het een soort beroepsdeformatie was begon ik onmiddellijk te schrijven en hij moest ook denken aan Connie Palme, die toen ze hoorde van de dood van Ischa Ischa mm. Meijer ook onmiddellijk dacht boek ja. is dat wat gebeurt ik bedoel ik probeer me een voorstelling te maken van je kind je haalt je kind op een verjaardagsfeestje en er is iets verschrikkelijks aan de hand ze slaapt en ze wordt niet meer wakker. En ze moet onmiddellijk met gierende sirenes naar het ziekenhuis. Ja. En dan ga je schrijven. Nee, dat was niet meteen. Dat was, dat, was, dat was een dag of twee, drie later. Dat ik dacht: van ik moet, ik moet schrijven, ik moet, ik moet het opschrijven. En het zal ook goed zijn voor mij om, om dit uh, door te te spartelen. Dus dat was niet meteen hoor. En ik dacht ook niet meteen aan een boek. Ik, ik dacht wel aan schrijven. Mm -hmm. Omdat ik dacht van ja, ik, ik moet hier verslag van doen. En wat schreef je? Was het heel minutieus? Heel wat minutieus. Dat... Heel feitelijk, uh, feitelijke dingen. Ja, zeker niet wat nu in het boek terecht te komen. is. Hoor. Dat is echt een bewerking daarvan. Mm -hmm. um, maar... Misschien moet je een, een fragment voorlezen uit het boek. Ja, um... Maar Ik wou nog net vertellen, ja. dus door... door die notities die ik had, dacht ik terugdenkend aan mijn boek T, aan die, aan die thriller die ik mm -hmm. zou schrijven. Ik ga die thriller niet schrijven, maar ik ga schrijven over een man, een onbekende schrijver, die dat idee krijgt om die roman te schrijven. En op die manier kan ik mijn verhaal veel breder maken en veel gelaagder maken. En dat was eigenlijk en aanleiding. daar begint het boek dan dus en ook mee. En daar begint het boek ook. Met Emiel ja. uh, Steegman, ja. een onbekende schrijver. Niet zo succesvol, met een niet al te uh, uh, groot zelfbeeld. Die, <laughs> <Ja>. <laughs> die ja. toch ook wel heel erg lijkt op Peter Terin, volgens mij. Oh uh, ja. um, um, Nou trouwens, misschien moet je dat eerst voorlezen. En dan daarna... Naar deel 2, waar we dus net over het ziekenhuis hadden. Maar eerst deel 1 is dus een Steegman, ja. de schrijver. En deel 1 krijg je ook, als het ware, um, te zien hoe de man begeesterd wordt... door dat idee voor die roman dat je ja. krijgt. Deel 1 is eigenlijk een boek over het schrijven zelf. Want ik kreeg soms de vragen van mensen van... ja, hoe, hoe doe je dat? Of hoe, hoe is dat? Hoe gaat dat om, om, om een boek te schrijven? Wel, ik heb in, nou, deel, 1 geprobeerd, de ja, ik heb in deel 1 geprobeerd om dat uh, ja, invoelbaar te maken. Ja. Kun je zeggen. En dan komt er een fotograaf langs. Ja, want hij, heeft net, hij zal net een, een roman publiceren waar hij absoluut geen vertrouwen in heeft. En die roman heet De Moordenaar. En, en de fotograaf die langskwam, uh, ja. uh, dat is namelijk wel leuk. Je beschrijft, een uh, uh, bekende fotograaf komt in zijn mooie oude Volvo. Ja. En uh, zelfs wij in Nederland menen dan onmiddellijk... <laughs> Stefan van Vleetgen te herkennen. Maar goed, daar gaat-ie. Dat is toeval. Ja. Um, ook de courante verzuchting dat mensen zichzelf herkenden... op een foto- of videofilm... dat hun beeld en zelfbeeld niet samenvielen... was vreemd. Hij herkende zichzelf altijd. Hij wist wie hij was. Hij zag het aan zijn ogen. Aan zijn haar en oren, zijn hoge voorhoofd. Een combinatie met weinig of geen karakter. Banaal. Liever herkende hij zichzelf niet. Hij wilde niet dat een foto onderstreepte wat al gedrukt stond. Een foto zou iets aan het licht moeten brengen. Iets ontbloten, hem iets aanreiken wat zijn overtuiging ondergroef. Het bewijs leveren van zijn ongelijk. Ze dronken espresso in de salon. De fotograaf nam slurpende slokjes... herinnerde zich een reis naar Mexico... een tocht door de jungle... 23 dagen zonder koffie. Het was een knappe man met gitzwart haar... en diepe ogen... die hem warmhartig tegemoet kwam. Hij vroeg naar het huis. Het verraste hem, dit, op het platteland. Het was complimenteus, zonder meer. Toch zadelde het steegman op met het onbehaaglijke, onbehaaglijke gevoel zich te moeten verklaren. Hij was immers onbekend. Met de royalties van zijn boeken kon hij dit huis onmogelijk betalen. Het vermoeden dat hij op de rug van zijn vrouw leefde... of voortijdig de erfenis van zijn ouders opsoepeerde... hielp hij liever meteen de wereld uit. Een koopje in één dag geregeld. Een bakkersfamilie, herhaalde de fotograaf... terwijl hij, als op zoek naar sporen, nog eens goed rondkeek. Steegman leunde tegen het raamkozijn... keerde zijn gezicht naar de zwaar bewolkte middag. De fotograaf zwoer bij natuurlijk licht. Hij gebruikte een oude Leica en filmrolletjes van Kodak... met maar twaalf grote negatieven. Nog nooit had hij een kleur gewerkt. Zijn foto's waren op een afstand te herkennen. Kale, gecomponeerde beelden... die genadeloos het aardse en verhankelijke accentueerden. En daardoor ten slotte romantisch aandeden. Ja, en de foto die je dan vervolgens beschrijft... is precies de foto die op het achterblad van uh, mm -hmm. het boek uh, te vinden is. En ja. een echte Stefan van Vleter is. Hoe, hoe was dat om iemand te beschrijven die uh, zo dicht bij jezelf ligt? Ja. Wel ja, Steegman krijgt dus het idee om over een schrijver te schrijven. De eerste keer in zijn leven. En de einde bedenkt, ja, natuurlijk, ik moet mijn eigen leven gebruiken. <coughs> dus je, voor mij was het dus ook zo. En uh, soms, uh, een schrijver wordt altijd beïnvloed door zijn persoonlijk leven. Altijd, zelfs al schrijf je science fiction. En, uh, en soms moet je naar die, die grondstof spitten, maar uh, soms word je er ook onder bedolven. En... Bij postmortem was het zo, ik, ik werd bedolven door allemaal materiaal dat, dat bruikbaar zou kunnen zijn. En, en, maar wat gebeurde er dan? Kwam dat op je af? Of ja, het erbij was af. het een besluit? Nee, het rondlopen met het idee um, wierp plots een, een, een, een ander licht op, op mijn, mijn omgeving en op, op mijn leven. En ik zag plotseling alles een klein beetje anders in functie van het boek. En het kwam allemaal op mij af. Ik dacht van, ja, dat kan ik dus ook gebruiken. En, en, en dat past er heel goed in. En ik heb dan de afweging gemaakt, ook de morele afweging... van hoe ver kan ik gaan om de mensen die, die, die rondom mij leven... Om, om, om die te gebruiken in mijn boek. En wat is het antwoord geworden? Ja, kijk, ik ben uh, heel gewetensvol uh, te werk gegaan. Dus ik hoop dat niemand uh, zich beledigd <lacht> zal voelen. Je hebt jezelf gecensureerd, begrijp ik hieruit. Nee, nee, ik, ik heb... Uh... Ik heb in het boek hier en daar een, uh, ja, een soort uh, verklaring. Ik, ik zal het anders zeggen. Het boek biedt ook een verklaring aan die mensen waarom ik hen gebruikt heb. Mm -hmm. ja. Maar nu, nu hebben we uh, met een aantal mensen gesproken, want ik ben geen groot kenner van jouw werk, zal ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar mensen die jouw werk wel heel goed kennen, die zeggen van hij schrijft altijd met een zekere afstand. Mm -hmm. En uh, nu heb je zo heel duidelijk een ander besluit genomen. Wat ligt dat daar in de dat, uh, dat is niet volledig een besluit geweest. Dat is ook de hang van zaken geweest. Ik, ik kreeg dat idee voor dat specifiek boek, over, mm -hmm. een, over een biofobe bekende schrijver. Ja, Dat, dat kun je niet beslissen, dat, dat krijg je. En uh, wat er met mijn dochter gebeurde, was ook iets niet dat ik zou beslist hebben. Dus um, het komt op je af op dat mm -hmm. ogenblik, en dan, dan moet je ermee omgaan. Um, ik had wel het idee heel snel dat ik en ik was daar heel benieuwd naar, um, een realistische roman zou schrijven... wat een beetje de eerste keer is. Mijn vorige werk is meestal allegorisch van, van aard. Uh, parabelachtig. En nou, ik dacht van... De Bewaker bijvoorbeeld, ja. voor de mensen die het boek niet kennen... Ja. gaat over twee mannen die een gebouw bewaken... waar allerlei ja. prominente en bekende ja. wonen. En, en, ja. en, en het speelt zich helemaal af in de donkerte van... van... Ja. Heel... Nou, daaronder daar in dat Ja, Het is natuurlijk ook heel herkenbaar, maar, maar het, is, het is toch sterker symbolisch. Um, en ik, ik was wel benieuwd hoe een realistische terin dan zou worden. En, uh, en, en hoe dat zou zijn. Wat vind je van die Emile Steegman? Heeft het je ook een ander licht op jezelf geworpen? Zeg ik dat, formuleer ik dat zo goed? Hmm. Heb je jezelf op een andere manier leren kennen? Door uh, jezelf als schrijver te portretteren? Nee, ik denk het niet. Nou, dat zeg je iets te snel en iets te makkelijk. <laughs> Dan ben ik er vanaf. Nee, ik denk het niet. Ja, kijk, het is natuurlijk een, een, een boek dat voor mij groot, uh, groot belang heeft. Mm -hmm. um, ik wou per se dit boek ook af hebben voor. Je ja, denkt er natuurlijk niet elke dag aan, maar ik, ik, dit keer had ik het wel. Ik wou het boek af hebben voor er iets met mij zou gebeuren omdat niet. Ik, ik ben niet van plan om morgen dood te vallen hoor. Maar, nee, want je uh, bent begin veertig, als ik het goed heb. Ja, kan. maar dat is tegenwoordig toch niet echt een uh, garantie, mm -hmm. uh, merk ik in mijn omgeving. Um, maar ik wou dit boek af hebben omdat mijn dochter uh, later iets in handen zou hebben, waaruit haar vader uh, naar voren komt. Zijn liefde voor zowel haar als voor de, als voor de literatuur. Dus als ik ooit één belangrijk boek geschreven heb, dan, uh, dan is het postmortem. Hmm. Omdat je hiermee uh, laat zien wie je bent? Uh, uh, ja, ja. Omdat ik... Ja, ja. En, en waarom moet jij dan lachen als ik zeg... het is een man met een niet al te groot zelfbeeld? <laughs> Want blijkbaar kom ik er <laughs> dus zo over. Um, uh, ja, ja, kijk... Um... Een schrijver is, is, uh, is een heel vreemd wezen natuurlijk. Is, is heel, is nou altijd... niet, alle niet alle schrijvers. Maar in dit geval vind jij jezelf een vreemd wezen. Ja, uh, ik, ja. Heel, erg, ja. heel erg zelfbewust. Uh, alsof ik altijd uh, mezelf hadesla. Uh, dat is zeker iets. Um... Nu ook in deze situatie? Oh ja. Van het begin af aan, hè? Oh Ja. Um, en wat zie je dan? Uh, dan zie ik uh, een Vlaamse uh, straatjongen uh, stuntelen. Een straatjongen? Ja. Nou, als je nou echt iets niet bent, is het wel een straatjongen. Ja, dat, maar dat weet je niet. Geweldig mooi pak, ja, ja, bril. Ja, het is allemaal façade. Oh ja, façade. Ja. Goed. Um, Waar zit de straatjongen dan? Maar goed, ik ben... Waar zit de straatjongen? Ik ben van een hele... <laughs> Peter Terin. Ik ben een heel eenvoudige man. En um, ja, God, ja, soms. Ja. Waar zit de straat? Uh, well, ik ben opgegroeid op de straat. Uh, en ik ben van een heel eenvoudige huizen. En uh, wat deed de je? Literatuur. En mijn ouders in de werkten in de fabriek, en in een meubelfabriek. Dus literatuur, ik, ik was voor mij. Uh, uh, ik, zou, ik ging bijna zeggen onbereikbaar, maar het uh, was, was veraf. Bij ons was er geen boek te bespeuren. Ik ben opgegroeid met, het, uh, met die A-Team en Knight Rider en uh, The Dukes of Hazzard. En uh, nu zit ik hier over uh, literatuur te praten. Ja, en het, uh, dat ja. is heel ver verwijderd. Dat is ver verwijderd, denk ik. Ja. Hm. En uh, die jongen zie je... Je ziet die jongen die ja, met die E-team e is opgegroeid en uh, uh, ja. zonder boeken en die dan nu hier in Nederland over literatuur ja. spreekt. Ja, goed. Ja. Ja, toch een beetje, ja, toch een beetje. Ik ben natuurlijk, natuurlijk intussen wel, uh, het is mijn zevende boek, dus uh, het is niet allemaal Kijk, nu zo. nu gaat het de goede kant op. Overweldigend, <laughs> um, maar uh, dat, dat, blijft toch al, ja, dat blijft wel altijd hangen. Ik onderbreek je even, ben je vast niet uh, teleurgesteld over, want er is verkeersinformatie. Verkeersinformatie van ANWB inderdaad. In Twente is de A1 in de richting van Apeldoorn nog dicht bij Hengelo. Er ligt daar lading een steen op de weg, bouwafval. Uh, er staat twee kilometer file, gaat nog ongeveer een uur duren voor, uh, voordat de weg weer open is volgens Rijkswaterstaat. De A2 richting Amsterdam, daar loopt het vast net na het knopend Amstel tot aan de Amsterdamse rivierenbuurt. Dat komt door werkzaamheden aan de Berlagebrug in Amsterdam en op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Daar staat bij de brug bij Gorkum 2 kilometer. NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen. En onze gast vandaag is Peter Terin, een Vlaamse schrijver. Uh, heeft al verschillende boeken geschreven. Uh, verschillende keren genomineerd. Twee jaar geleden nog voor de Libres met zijn roman De Bewaker. En nu is daar een nieuw boek, uh, Post-Mortem. Een, een ander boek dan alle voorafgaande. Want voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, uh, wat je onder andere daarnet zei, was dat dit boek het belangrijkste is wat je tot nu toe hebt geschreven. Omdat stel dat je morgen dood neervalt, dit boek er in elk geval is waarin staat wie jij bent. Voor je dochter en je zoontje. Opdat zij het ja. kunnen lezen en de ware erin zullen zien, zullen kunnen lezen. En dat er niet een of andere rare biograaf ja, is die zich over jouw leven. Die dan gaat vertellen dat je ouders fabrieksarbeiders waren <laughs> en dat hij altijd naar die E-team keek. Um, dat staat trouwens allemaal niet beschreven. Nee, nee, ja, jij ontfutselt mij dat nu. En uh, ik, ik zal me daar later over schamen. Maar uh, uh, nee, dat staat daar niet in. Omdat, um, ja, het, ik, ik moet ook zeggen, Postmortem is een roman. Het is geen, Precies, um, het is geen autobiografie. Het is geen memoir of autobiografie. Het is een roman, het is een, een constructie. Maar je hebt dit natuurlijk, want je bent de schrijver. En het, het, het, je vertelt het nu over je ouders. En de, ik herinner me nu opeens wel een hele mooie episode in het boek... waarin Emiel Steegman zijn ouders ontvangt op de boekpresentatie. Mm -hmm. En oh, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, want dat vond ik namelijk heel ontroerend... en dat maakt wel veel duidelijk ja, ja. uit wat voor nest je komt. Ja. Uh, waarin uh, Emiel Steegman zegt, ja, ik wend me maar eerst even tot mijn ouders. Dat zullen ze niet uh, gek vinden, de andere aanwezigen. Weet je, oh, ik, ik geloof dat ik het wel weet. Ja, hier is het. Um, 96. Ja, kun je dat stukje voorlezen over hoe, hoe Emiel ja. Steegman die oude, zijn ouders dan ontvangt? Ontvang? Ja, over mijn moeder dan. Ja. <kwijls> hij zag zijn ouders aan de rand van de menigte. Niemand zou hem kwalijk nemen dat hij eerst zijn ouders begroette. De eenvoud van zijn moeder, haar licht afwezige blik... wanneer ze zich op onbekend terrein behaf, kalmeerde hem... Hij keerde zijn rug naar de rumoerige zaal en lachte frontaal in haar ogen, een blijk van genegenheid, die ze beantwoordde door haar hand eventjes op zijn wang te leggen. Ik ben trots op je jongen. Je weet dat ik je boek niet zal lezen, ik kan me niet concentreren, het is allemaal te ingewikkeld voor me, maar weet dat ik erg trots op je ben en dat ik je alle geluk toewens. Met het gebaar had ze in één klap alles gezegd. Ze was zichtbaar opgetogen. Ze was blij dat ze zo vroeg op de avond de gelegenheid had gekregen. Dat haar wat afstandelijke zoon haar groothartig die gelegenheid geschonken had. Het feest was geslaagd. Ze zou het niet, niet erg vinden om nu te vertrekken. Lekker vroeg thuis. Ja, dit is prachtig. Heel erg mooi. En waarschijnlijk ook echt zo gegaan. Ja, uh, ja dat is mijn moeder. Ja, ja. heel erg mooi. Uh, zoals gezegd, het boek bestaat uit uh, drie delen. Uh, in deel twee zijn we uh, opeens in een ander boek beland. Uh, uh, uh, je hebt het ook heel nadrukkelijk uh, bevestigd... door het zelfs in een ander lettertype te laten drukken. Alsof het op een uh, typemachine is uh, Ja, het was uh, zelfs oorspronkelijk de bedoeling... om, om de, de getypte pagina's af te drukken in het boek... En het begint ook met dat ene zinnetje. de quick brown fox jumps over the lazy ja, dog. Ja. Dat, is geloof ik, uh, dat, dat zijn, zijn alle letters ja, van ja, het alfabet. Ja. Hè? Um, dan zijn we dus in het ziekenhuis. Mm -hmm. En vlak daarvoor heeft uh, Emile Steegman zijn dochtertje dus opgehaald... op dat verjaardagsfeestje. Hoe, hoe, ben je, um, nou nee, hoe was het voor je om dit zo in het boek op te nemen? Dat was niet makkelijk natuurlijk. Hè. Dus uh, je, je leest die notities en je moet dan um, vakman worden. En uh, nogmaals, een roman. Dus je, je, je moet, je, je, ik heb die notities bewerkt. Die, die, die rauwe notities die waren niet bruikbaar. Ik heb dat bewerkt en uh, dat was wel even moeilijk, maar um, je schrijft dingen naar je toe, je schrijft ze niet van je af... Maar gaandeweg was ik wel heel blij dat ik het aan het doen was. En dat het zou gedaan worden. Mm -hmm. Nogmaals, omdat het dan te boek hing, gesteld was. En dat mijn dochter dat altijd zou lezen. Wat dus, daar toen gebeurd is. Ja, want zij weet dat natuurlijk niet. En, mm. en zij zal daar ook geen herinneringen aan hebben. Um, dat dus ja, dat, dat was moeilijk, maar... Um, zij zal daar geen niet. herinnering aan hebben. Ze is vier jaar. Ze was vier jaar toen, uh, toen het gebeurde. Ze mm -hmm. kreeg dus een herseninfarct. Kan dat? Ja, dat kan, want het is gebeurd. Uh, ja, het is heel zeldzaam. Wat, wat, wat is het? Wat behelst het? Ja, ik, ik wil niet... Ik kan niet in de, Het is ook te moeilijk om in details te treden. hoor. Niet dat ik het niet zou willen, maar het is te moeilijk. En, maar het is wel heel zeldzaam. Het komt... Er komen nou, nauwelijks. Toen het gebeurde, ik denk dat, het staat ook in het boek, ik denk dat er 17 gevallen waren in uh, bekende gevallen in, in, in Europa. Hm. Het gebeurt nooit met kleine kinderen uh, herseninfarcten, maar dus met haar wel. Um, maar door die, uh, door die zeldzaamheid wisten de dokters, de artsen ook niet goed wat er zou gebeuren en wat er zou komen of wat het gevolg zou zijn. Hm. En dus dat, dat maakte het allemaal heel erg onzeker. En, uh, en, uh, ook Ze wel... was dus in comateuze toestand en werd ook kunstmatig in coma gehouden. Ja, om, om, de, ja, om de hersenen stil te leggen. Omdat er gevreesd uh, werd voor een, ja, een soort van sneeuwbaleffect. Hm. Ja. Um, jij maakte daar aantekeningen, notities. En uh, die waren heel precies... Uh, beschreef je daarin wat daar op dat moment uh, gebeurde? Gisteren, dat was ook AFTH, die gisteren of vanochtend in de krant volgens mij dat hij zei dat hij het eigenlijk het zwaarst vond om het boek niet om het te schrijven, maar om het terug te lezen. Dat heb jij dan natuurlijk heel erg moeten doen om die ja. aantekening. Was ja, dat is, ook voor jou? Ja, er zijn wel een paar moeilijke momenten geweest. Ja. Um, terwijl je aan het werken bent, valt dat wel mee. Maar inderdaad, dan, dan, dan leg je het weg. Of, of dan, dan gaat het naar de uitgever enzovoort. En dan moet je opnieuw alles lezen voor, voor het klaarmaken, voor het, uh, voor het drukken. En dan komt het opnieuw op je af. En het zal ook nooit weggaan. Hm. Bedoel, het, het, het is een deel van mij. En um, wij, wij, ik bedoel mijn, mijn vriendin en ik, leven uh, daarmee met de, nog altijd met de onzekerheid wat er gaat gebeuren wat er het? gaat gebeuren ja want dat is onduidelijk dat is onduidelijk ja ja dat is onduidelijk we, het zou kunnen dat er opnieuw iets dergelijks zich voordoet hm. wat wij niet hopen wat dan, dan zou het alleen dan, dan is het heel heel erg dus uh, wij weten niet maar goed uh, uh, elke ouder ieder ouder weet het niet wat nee. boven het hoofd van zijn kind hangt wij wel, wij weten het nu heel duidelijk wat eventueel nog zou kunnen gebeuren. Uh, maar dat belet je niet dat je gewoon uh, ja, door moet uh, leven en verder leven. En, en... Ja, je Wil je benen. een fragment uit het, het tweede deel voorlezen? Um... Ja? Een moeilijk gesprek met de arts, met een van de artsen. Ja. Ze pauzeert even. Laat ons naar adem happen. Dan zegt ze dat René in levensgevaar verkeert. Een kunstmatige coma is aangewezen om alle activi activiteit in de hersenen stil te leggen. Het risico op een nieuw infarct moet geminimaliseerd worden. Ze legt ons uit dat de getroffen hersencellen na verloop van tijd opzwellen. Door het samendrukken van andere bloedvaten kan er een sneeuwbaleffect ontstaan. Een reeks van infarcten. Levensbedreigend. Er zal een sonde in haar schedel worden gebracht... om de toenemende druk van het oedeem te zien aankomen. Dat kan over twee, drie dagen plaatsvinden... wanneer de dode hersencellen hun maximale omvang hebben bereikt. Als de druk te groot wordt, moeten ze ingrijpen... en haar schedeldak lichten. Dokter De Jager zwijgt en blijft zitten aan de overzijde van het bureau. Ze weet dat er na de tranen vragen komen... Ze heeft ons alle tijd, haar gezicht een en al warmhartig begrip. Ik vraag me af hoe het voor haar moet zijn, in deze blinde kamer, tegenover twee volwassenen, ouders, die hunkerend naar verlossing aan haar lippen hangen en zien haar ogen verkruimelen in hun stoel. Zag je jezelf op dat moment eigenlijk ook? Wat je net beschreef, hè? dat jij jezelf altijd gadeslaat? Je ja, dat ik heb niet, het, niet de gewoonte om te huilen in het bijzijn van andere mensen. Dus dan uh, ben je wel heel erg bewust van jezelf. Ja. Ook op dat moment kon je dat beheersen? Nee, dat kon ik niet beheersen. Nee, nee. Daarom was ik mij zo bewust van. Hm. Ja. En um, uh, het... Wat ik zo heel opvallend vind, is dat, dat deel 2 zo anders geschreven is. En ik kan er niet de vinger op leggen wat, wat het is. Weet jij het zelf? Nee. Ja, de toon is helemaal anders natuurlijk. Uh, het, het, het, het heeft iets van een verslag, van een... een uh... Ik vergelijk uh, Steegman op dat ogenblik met een oorlogscorrespondent... die ter plekke uh, hm. uh, verslag, uh, verslagen schrijft. Maar ook uh, op een bepaald moment met een deurwaarder... Uh, die alles van waarde uh, noteert uh, op zijn typemachine. Natuurlijk is de toon helemaal anders dan in het eerste deel van het boek. Uh, in het tweede deel is er de eerste persoon enkelvoud. In het uh, eerste deel is er de derde persoon. Dat maakt allemaal dat het een heel andere toon krijgt... En, uh, dat ook de dreiging die zelfs in het eerste deel zit... over, over bepaalde aspecten in, in, in het dorp waar hij terechtgekomen te is... dat die dreiging toch anders klinkt dan de dreiging van deel 2. Heeft jouw moeder dit boek al gelezen? <laughs> nee, ze heeft het nog niet gelezen. De kans, ik denk dat ze dit boek misschien wel zal lezen, ja. ja. Nee, ze heeft het nog niet gelezen. Heeft ze er iets over gezegd al, dat ze het gaat lezen? Of... Nee, nee, er is nog weinig over gepraat geweest, ja. Er is dus nog, dus nog weinig over gepraat geweest. Maar ze weet dat het komt. En waarom denk je dat ze dit dan toch zou lezen? Ja, omdat het, ja, omdat het over uh, René gaat, hm. uh, voor een stuk. Uh, en over haar zoon, voor een groot deel. Althans, over een, een schrijver die gemodelleerd is naar haar zoon. En over hun aan de zijlijn. Ja, toch ja, ook. Ja, ook dat, ja, ja. Want er is ook een beschrijving dat uh, jouw vader ontzettend moet huilen. Als hij René ziet. Ja. En, en, en jij zegt van, of je realiseert dat jullie een voorsprong hebben, wat ook weer een merkwaardig iets is, wat ik me overigens heel goed voor kan stellen. Ja, ons, ons verdriet was een dag ouder, was een ja. dag rijper. En uh, mijn vriendin en ik hadden heel snel, uh, raapten onszelf heel snel op. En. en Dachten aan toekomst en dachten aan uh, we maken hier uh, het beste van. En uh, ze moet blijven leven, onze René. En als ze blijft leven, dan maakt het niet uit hoe, maar we gaan voor haar zorgen. En we waren op een bepaald punt heel snel, en dat is ook onze sterkte geweest, denk ik. Ik denk dat uh, sommige relaties daar ook uh, een serieuze deuk kunnen van krijgen, van zoiets. Maar we hebben snel uh, aan de toekomst gedacht. Maar wij, wij waren dag en nacht bij, bij René en uh, het bezoek dus niet. Mm -hmm. En uh, voor het bezoek was dat, uh, was, dat, was dat anders. Dat kwam allemaal later, omdat zij niet uh, urenlang bij haar bed zaten... En, en, en, en niet voortdurend ook de dokters konden aanspreken. En uh, zij moesten dat... Uh, ja, ze werden telkens, telkens René zagen, werden ze opnieuw geconfronteerd. En waren het, met, te, met, grote schokken, het waren, te grote schokken, te grote sprongen. Het, het waren ja. sprongen en... en, en op de duur beschrijf ik ook in, in, in het boek dat, um, dat ik geïrriteerd raak... omdat andere mensen nog huilen, terwijl wij niet willen. Dat ze huilen, dat want ze huilen, moeten krachtig want, zijn. Want ze, want ze, ja, we moeten sterk zijn. Er ja. heeft geen boodschap aan huilend bezoek. Sprak je dat uit, even? Um, ik denk dat ik dat uitgesproken heb, ja. Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk het wel. Hm. Het is inderdaad wel een hele goede beschrijving. Het is de oorlogsverslaggever, omdat het zo gedetailleerd is... en je er zo dichtbij bent, uh -huh. uh, dat dat de kracht is van, van dit deel. Ja. Uh, ja, dat denk ik dan ook. Ja, het is heel direct en het is... Uh... Ja, ik... ik vraag het je ook omdat uh, ik herinner me een uitspraak van uh, A.L. Snijders, uh, schrijver. Ik weet niet of jij ja. hem, uh, of je hem kent. En die uh, zei in, in deze uitzending trouwens: Kunststof, zei hij een keer. Als het verhaal op de waarheid berust, heeft het altijd een streepje voor. Hmm... Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Nee, dat zeggen. dacht ik wel. Maar voor mijn gevoel, bedoel, als lezer van dit boek, had ik zo sterk het gevoel dat uh, alles wat echt heel echt dichtbij was, wat mm -hmm. de waarheid was, zoveel uh, meer naar binnen kwam dan. Uh, ja, maar dat, dat heeft te maken met de gebeurtenis. Dat heeft niet te maken met het waarheidsgehalte van die gebeurtenis. Dat heeft gewoon te maken Denk je niet een, dat je dan op een andere manier schrijft? Um, ja, Reven zei waar, gebeurd is geen excuus. Um, ik heb het ook nooit uh, zo benaderd. Ik heb het echt als grondstof gezien voor de roman mm -hmm. Postmortem. Want nu hebben we het over deel twee. Mm -hmm. Maar um, uh, het, het is een constructie die ook zijn, zijn, zijn conclusie kent in, in deel drie... Um, en ik heb eigenlijk de toestand van René of, of haar conditie ook als een bijna plot element gebruikt uh, op een bepaald moment. Ja. Dus um, zoals ik net zei, soms, uh, soms moet je spitten naar grondstof, maar soms word je eronder bedolven. En nu, nu was het inderdaad een, een, een lawine. En, uh, maar uh, dat is voor mij geen waardeoordeel over, over een boek. Dat, kan, dat lijkt mij... Uh, Nee, het mag natuurlijk nooit een waardeoordeel zijn, want dat zou onzin zijn, dan zouden de. Ja. Ik bedoel, de, de er zijn natuurlijk legio boeken uh, verzonnen. Uh -huh. Maar wat je net zei, de, zodra, want je, je, aan het begin van het programma zei je het ook, dat als het. Uh, het uh, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal opgeslagen bij de auteur, het zijn allemaal belevenissen. Maar um, ja, jij betwijfelt dat dus, dat als het echt op de waarheid is gestoeld dat het verhaal dan ja. een streepje voor heeft. En... De waarheid kan zelfs een belemmering zijn voor de schrijver... om, om, om, om een goede roman te schrijven. Als hij zegt te zeer... Um, kijk, um, die gebeurtenis kan voor mij dan uh, heel interessant zijn... maar het moet ook interessant zijn voor het boek. Uh -huh. En um, dat is van belang. We spraken Christophe Keman, collega-auteur uh, uh -huh. en goede vriend van jou... Um, en hij zegt ons, het woord controle viel net al een paar keer... Hè? Uh, uh, in relatie tot jou en tot je werk. En hij zegt dat jij ook over René wilde schrijven... over uh, die gebeurtenis, om er alsnog controle over te krijgen. Want als er nou iets is waar je geen controle over kunt krijgen... zelfs de artsen niet, in het geval van je dochter... dan is dat het ja, wel. Ik wel ik, um, is een heel slimme man. <laughs> Uh, ik had er zelf nog niet zo over nagedacht, maar misschien heb ik dat inderdaad uh, door het op te schrijven of door het dan te bewerken, heb ik op een of andere manier geprobeerd om de baas te worden. Ja, dat zou wel kunnen. Zou wel kunnen. Maar het voelde niet zo terwijl je nee, het schreef? Het niet, nee, nee, nee, het voelde niet zo, maar... Um, dat kan wel, ja... Het, ja, dat voelt wel... Ja. Ik, ik, ik voel hij gaat op. nog een stapje verder. Hij zegt, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Peter schrijver is geworden. Om greep te krijgen op het leven. Dat is een hele slimme man. <lacht> <lacht> um, ja. ja, elke schrijver ordent uh, de werkelijkheid. En ik orden mijn werkelijkheid. En uh, dat is dus uh, zeker het geval. Ja, en toch vind ik het ook weer onzin. Want ik denk, als je vertegenwoordiger bent in Marmer, wat je mm -hmm. was... Ik bedoel, dat is toch heel prettig en overzichtelijk. Als dat een manier is om greep ja, te krijgen... Ja, dat kan. Ja, nee, voor de juiste toch. persoon kan dat, kan dat inderdaad prettig zijn en overzichtelijk. Maar uh, ik, ik, voor oh. mij was dat dat niet. Ik was, was er ongelukkig bij. Maar Omdat hoe, ik me uitzicht, zet... hoe uitzicht dat dan? Dat, ja, dat je dan je op deze voor? manier greep krijgt op het leven? Door te door schrijven? Ja omdat je zolang je uh, aan een, met een boek bezig bent, dat is, dat is zo... Ja, dat is een heerlijk gevoel om... Uh, ik noem het altijd in een roman te zijn. Uh, het is voor mij heel moeilijk om niet in een roman te zijn. Dan word ik heel uh, vervelend en, uh, en ongelukkig. Maar ik, als ik een idee in mij meedraag, en dat is echt zo... Ja, iets dat in mij zit en, en dat je, je weet van ik ga daar iets mee doen. Dan, dat is, ja, dan ben je niet alleen eigenlijk. Dan, dan, dan, dan heeft uh, dan wordt het leven ook intenser. Dan kijk je beter. Dan ruik je meer. En, en hoor je scherper en, en, en alles intensiveert. Dat is, dat is voor mij het mooie aan, aan, aan, aan het schrijven. En dan ben je dat niet de jongen van de straat. Ja, die jongen van de straat, de jongen van de straat, die was eigenlijk ook zo, maar. Uh, Um, maar goed, ja, die is nu. En ik bedoel, meer. toen was er de, de, de, de, Nu is er iets om in te wonen. Om, om weg te zijn bij die jongen. Uh, die toch, lijkt mij ook ontzettend leuk is. Die jongen van de Oh straat. ja, maar ik, ik, ik, ik, ik, bedoel... ik zweer die jongen niet af. Mm. Uh, maar. Ja, je vroeg me hoe je naar jezelf kijkt. Mm -hmm. Want dan, dan zie ik, die is er nog altijd natuurlijk. En uh, ik herinner me dat ik mij onwaarschijnlijk aangenaam verveeld heb. toen ik. Uh, uh, Klein was, jong was. Ik herinner mij uh, echt uren uh, gewoon op de stoep te zitten. En, en eigenlijk waarschijnlijk geen enkele gedachten te hebben. Dat is een soort... Dat, als je dan nostalgisch over je jeugd nadenkt of, of wordt... Bij mij is het dat. Dat, dat, dat, ik, dat ik mij zo lang kon vervelen. <lacht> ik vond het fantastisch. Want als je je verveelt, uh, val je helemaal samen met jezelf. Versta je? De, de, dan, dan ben je jezelf. En dan, uh, maar herinner je je dat nog heel goed? Ik herinner me dat nog heel levendig, dat wel, ja. ja. Omdat er waren ook geen... Zodra je met iemand in contact komt, met een vriend of zo... Dat, dat, dan zijn er weer relaties die een rol spelen. En, en, en, en invloeden en manipulaties. Maar het was zalig om alleen mij te vervelen. Dat was iets waar je naar uitkeek? Of wat je misschien zelfs wel opzocht? Misschien toen niet bewust. Maar als ik, als ik daar nu aan terugdenk... Dan, dat, wa, dat, wa, dat was mijn jeugd. Die verveling ja, die, die die zalige zalige verveling ja. um, uh, nog even naar uh, Christophe uh, Fekeman die zegt: um, Hij heeft de controle van die personages uh, die hij ook bij jou ziet nodig uh, um, om het wantrouwen jegens het leven uh, te laten zien. Ja, dit lijkt wel een zelfportret van Christophe Fekeman. Jullie zijn ook heel goed bevriend. Jullie zijn heel goed bevriend. Je, ik ja. je vindt elkaar, elkaar daar ook in. Ja, ja, ja. Wij, wij, uh, wij zijn heel verschillende persoonlijkheden of karakters. Um, maar uh, het is onwaarschijnlijk hoe... ja, goed, ja Dat drukt zich ook uit in onze gemeenschappelijke liefde voor Hermans bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en, en nog wel andere schrijvers. Ja. Um, het ging over het wantrouwen. Hè? Mm -hmm. ja. ja, en het afstand bewaren, dat noemt hij ook heel erg. Dat, uh, dat jullie beide... Kijk, we zijn, we zijn beide heel uh, vriendelijke mannen met uh, heel nette manieren en uh, we weten heel goed hoe we uh, uh, onder de mensen moeten komen. Maar um, en ik. Ik zal nu voor, voor mij spreken. Um, dat lijkt me het beste, ja. ja um, <laughs> Hoewel Christophe Fekeman het niet deed, maar we hebben hem ook in die rol geduwd. Uh, maar het is wel zo dat je. Uh, uh, um, dat je makkelijk kunt onthogeld worden door mensen. als je te, ze te enthousiast benadert. Of, of als je te. met een open vizier. Ja, dat kun je ook. Uh, ja, dat is zo. Dat is natuurlijk. Dat is, dat is een wetmatigheid. En. Uh, nou, waar van... zit hem dat dan? Ik bedoel, waar zit de angst? Dat is dus wantrouwen dat wanneer je te enthousiast bent of met een te open vizier mensen tegemoet trekt. Ja, wat, wat, kan een... er, wat kan er fout gaan? Wat... Uh, dat je ontgoocheld wordt door mensen. Uh, en de ervaring, je wordt wat ouder en leert dat. Ook wel, bedoel, ik wil nu niet klinken als ik zo ontgoocheld ben in het leven en de mensen, dat, dat zeker niet. Maar uh, het is altijd goed om, uh, ja, Vind ik wel, om een bepaalde afstand te bewaren. Dan raak je niet zo snel onthogeld. En dat is heel goed, dan blijf je heel opgewekt en, en positief. Ik kom heel graag onder de mensen, maar ik, ik, ik ben ook heel graag uh, niet onder de mensen. Ja. En dat schrijverschap is dan natuurlijk wel... Ja, het is op mijn lijf geschreven, ja. ja als je dat, het is bijna een voorwaarde, denk ik, om... Uh, uh, wie is anders zo hek om... Uh, uren en uren alleen in die, in die kamer te gaan zitten. En heb je nu het idee dat je met dit boek minder afstand hebt genomen? Uh, meer met open vizier, waar je dus eigenlijk bang voor bent, te werk bent gegaan? Wel, dat, om eerlijk te zijn, dat is een kwestie die nooit uh, bij mij gespeeld heeft. Bij mij, ik, ik ben me daar wel in mijn achterhoofd bewust van dat ik me nu bloot geef. Mm -hmm. Maar dat weegt niet op tegen... Uh, de bedoeling uh, die ik heb met dat boek. Ik heb dat boek voor mijn dochter geschreven. En dat is het belangrijkste voor mij. En... Maar je bent er toch wel van bewust geweest... dat het niet alleen maar een boek voor je dochter is. Tuurlijk, maar en dat ik wou wij het ook allemaal delen. Nee. Meelezen. Nou, absoluut, ik wou het ook delen. Ik wou het ook delen, en liefst met zoveel mogelijk mensen. Ik wou tonen, ik wou tonen hoe, uh, hoe moedig René geweest is. en, uh, en uh, ja. Ja, Dat wou ik tonen. Ik wou tonen hoe trots ik op haar ben. En dat wil je delen met heel de wereld. En heeft dit nu een ander schrij schrijverschap opgeleverd voor jou? Dat denk ik niet. Het, wat ik wel heb, is dat ik um, met dit boek... maar dat is dan meer een, een technische kant van, van de zaak... Uh -huh. of, of van het schrijven, is dat ik bepaalde... Dat ik misschien een, een, een soepeler schrijver ben geworden. Dat ik bepaalde dogma's die in het verleden misschien een rol gespeeld hebben in mijn werk. Dat ik die nu van mij afgeschud heb. En dat ik. Uh, en welk dogma is dat dan? God, dat, dat kunnen verschillende dingen zijn hoor. Uh, uh, iedere schrijver heeft wel bepaalde dingen in zijn hoofd van ja, dat mag je zeker nooit doen. Dat kan niet. Dat doe je niet in een boek. Uh, ik had dat misschien ook wel. Ik, ik merk alleen nu... Uh... Je hebt gewoon iets meer de façade laten vallen, volgens mij. De? Façade laten vallen. Dat heeft niks met façade te maken. Dat is echt, een, dat is een technische kwestie. En ook de durf om uh, bepaalde dingen toe te laten in je werk. Je moet de tegel beschrijven. We komen er net niet helemaal uit, Peter Terin. <laughs> Wellicht een andere keer. Wat komt er op de tegel te staan? Dan meld ik ondertussen even dat twee dingen zo te horen is. Met Margreet Het gaat onder andere over Hilda Verwij jonker en een Buitenweg is de gast over van de GroenLinks, voormalig leider. En wat staat daar, zeg het maar, Peter Terin. Blijf bij ons. Blijf bij ons. Dank je wel. Graag gedaan. Dank meneer Terin, dit was aflevering 2470. Morgen ontvangen wij de meesteres van de biografie, Eva Rovers. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Eva is 5 en dat viert ze. Dus heeft ze zichzelf getrakteerd op een spectaculaire parachutesprong van 4000 meter. Want 5 jaar zelfstandig ondernemer.